Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Publieke bestel terug naar acht omroepen. VARA en BNN staken fusieoverleg. Het Wiegenpolder wordt niet onder water gezet en Rijksambtenaren gaan actie voeren. De publieke omroep gaat het maximaal acht organisaties bestaan. Het kabinet steunt de fusieplannen van KRO en NCRV. Fara en BNN en TROS en AVRO, drie andere omroepen... EO, MAX en VPRO, blijven zelfstandig, net als de NOS en de NTR. De aspirantomroepen PONT en WNL kunnen onder voorwaarden in het bestel blijven... maar moeten zich dan wel aansluiten bij een andere omroep. Er wordt 200 miljoen euro op de omroep bezuinigd... maar Nederland 3 blijft wel bestaan. Volgens minister van Bijsterveld levert het tegengaan... van de versnippering in Hilversum veel geld op. De wereldomroep moet zich beperken tot uitzendingen voor landen waar de vrijheid van meningsuiting onder druk staat. De uitzendingen voor Nederlanders in het buitenland stoppen. Hoeveel geld de wereldomroep precies krijgt wordt pas later duidelijk. Een aantal omroepen is ontevreden over de mediaplannen van het kabinet. Voor de VARA zijn ze aanleiding om de fusiebesprekingen met BNN op te schorten en zelfstandig verder te gaan. Volgens de VARA heeft fuseren geen zin, omdat het anders dan de minister eerder had beloofd niet leidt tot extra zendtijd en extra budget. Ook BNN zou nu zelfstandig door willen. De NCRV is boos dat het bedrag dat leden moeten betalen van minder dan 6 euro naar 15 euro gaat. Pont laat weten niet te fuseren, ook niet als dat het einde van de omroep zou betekenen. De NOS zegt 8 miljoen te moeten bezuinigen. NOS-directeur De Jong noemt het een uitdaging om de programma's te behouden. De Hedwiegenpolder wordt niet onder water gezet. Staatssecretaris Bleker heeft een alternatief gevonden... dat volgens hem voldoende natuurherstel oplevert. Op drie plaatsen worden slikken en schorren in de Westerschelde vergroot. Later worden de Schorerpolder en het Welsingengebied bij Vlissingen onder water gezet. Het kabinet is verplicht de natuur te herstellen... omdat daar in een verdrag afspraken over zijn gemaakt met Vlaanderen. Bleker zegt dat hij de Vlamingen op de hoogte heeft gehouden van zijn plannen... maar dat overleg om het eerder gesloten verdrag aan te passen nog moet beginnen. De Zeeuwse commissaris van de koningin Pijs hoopt dat de plannen doorgaan. Ze benadrukt dat het kabinet ook heeft toegezegd... Zeeland te ondersteunen bij de aanleg van een containerterminal. De Nationale Recherche zegt dat ze een bank voor de internationale onderwereld heeft opgerold. Er zijn zeven mensen opgepakt en er is beslag gelegd op twee huizen... in Amsterdam en Abkoude. Ook zijn geldsieraden, auto's en computers in beslag genomen. Bij het onderzoek stuit de recherche geregeld op tonnen aan contant geld. Bijvoorbeeld onder de achterbank van een auto of onder een laag wasgoed. Ambtenaren voeren vanaf dinsdag actie voor een nieuwe CAO. Voor de ingang van Schiphol Plaza worden dan honderden rijksambtenaren verwacht... voor een manifestatie met vakbondsbestuurders. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zitten al maanden vast... De bonden zijn bang dat de bezuinigingen leiden tot gedwongen ontslagen en zijn tegen het bevriezen van de ambtenarenlonen. De manifestatie van dinsdag is de aftrap van een reeks acties die komend najaar grotere vormen gaan aannemen. Dan zullen de gemeenteambtenaren zich bij hun collega's van het Rijk aansluiten. Justitie heeft per ongeluk de auto vernietigd waarmee iemand twee jaar geleden een tankstation binnenreed. In het tankstation langs de A27 bij Gorkum vielen doden. Volgens de politie had de auto geen mankementen... maar volgens de bestuurder was er iets mis met de remmen. Omdat dat nu niet meer kan worden bewezen... kan de fout gevolgen hebben voor de rechtszaak. Minister De Jager blijft erbij dat banken en pensioenfondsen... moeten bijdragen aan een nieuwe noodlening aan Griekenland. Bondskanselier Merkel pleitte vanochtend voor een vrijwillige bijdrage... en geen verplichte, zoals ze eerder had gedaan. Ze kwam tot een nieuwe standpunt... na overleg met de Franse president Sarkozy. Minister De Jager heeft als motto geen dwang, maar wel een beetje drang. Zonder een beetje drang komt er te weinig geld los, benadrukt hij. Aanhoudende regenval in het midden en zuiden van China... heeft tot een massale evacuatie geleid. Honderdduizenden mensen moeten hun huis uit door overstromingen. Er zouden al ruim honderd mensen om het leven zijn gekomen. Ook door aardverschuivingen. Het ziet er niet naar uit dat het in het getroffen gebied in China... snel zal ophouden met regenen. Joopt Schafthuizen schenkt het Rijksmuseum in Amsterdam... bijna 500 fotoportretten van Gerard Reven. Schafthuizen doet de schenking ten nagedachtenis aan zijn levenspartner. Verder wil hij de fotografen eren die Reven hebben geportretteerd. De foto's zijn gemaakt tussen 1947 en 2004. Het weer, ook vanavond, is het bewolkt... en vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen verspreid over het land enkele buien. Het wordt smiddags niet warmer dan 18 graden. En ook zondag... Buien. AWB verkeersinformatie: het is vrij druk op de weg. Er staat 180 km fiede in totaal. De meeste fiedes staan in de regio Rotterdam en in Zeeland. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Bergen-op-Zoom staat tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom een file van 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht, 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd. het Hellegatseplein staat 3 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht.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 Nu last-minutes vakantievoordeel bij weekam.nl Tot 250 euro korting op elektronica, wonen en nog veel meer. Weekam.nl, Klikt met jouw vakantie. Wist u dat dit jaar al meer dan 100.000 dieren bij stalbranden zijn omgekomen? Een stal vol kippen, koeien of varkens hoeft in Nederland... niet beter beveiligd te worden dan een loods met wc-rollen. Vindt u ook dat dieren, net als mensen, bij brand een kans moeten maken... en gered moeten worden? Steun dan de actie Brandalarm van Wakker Dier. Dan slepen wij betere veiligheidsvoorschriften uit het vuur. Steun de actie Brandalarm op WakkerDier.nl Wilt u een autoverzekering? Zonder eigen risico? Met een uitgebreide schadeservice? En de vertrouwde hulp van de AWB alarmcentrale Ik Sluit dan nu de nieuwe AWB autoverzekering af. Dan bent u snel weer op weg. De AWB autoverzekering Sluit nu af en ontvang een cadeaukaart te waarde van maar liefst 100 euro. Ga naar abb.nl, slechts verzekeringen. Dat een private banker veel verstand heeft van financiële zaken, daar ga ik vanuit. Maar wat ik belangrijk vind, is dat zo iemand mij ook snapt. Bij ING Private Banking krijgt u daarom geen private banker toegewezen... maar kiest u zelf de private banker die het beste bij u past. Want wij geloven dat een goede klik de basis is om sneller te schakelen en meer te bereiken... Ik ben Rob Almens en help u graag uw private banker te vinden... die het beste bij u past. Bel mij voor een afspraak op 06-3400-4800. Hoeveel bank wil je hebben? ING. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 8 over 6, goedemiddag. De Wiegenpolder blijft droog. Daar ging jarenlang touwtrekken aan vooraf. Er is nu een alternatief. Maar gaat dat niet veel eerder kunnen worden bedacht? U hoort straks een antwoord. Eerst het nieuws hier in Hilversum. 200 miljoen euro gaat het kabinet bezuinigen op de media. Ruim 125 miljoen euro komt voor rekening van de publieke omroep. Minister van Buitenveld waar we nu nog 21 partijen aan de tafel uh, bij Hilversum hebben... worden dat er acht uiteindelijk, zes omroeporganisaties... Uh, en uh, de NOS, de NOS en de NTR. En uh, dat maakt het programmeren uh, en het organiseren van het hele bestel... veel eenvoudiger en daarmee ook veel goedkoper. Er zijn omroepen die gaan fuseren. Wat betekent dat nou, zo'n fusie? Dat klopt. Er zijn straks zes omroeporganisaties... waarvan drie inderdaad uh, uh, laat maar zeggen, als achterban hebben twee verenigingen. Uh, bijvoorbeeld KRO en CRV. Die hebben aangegeven samen in één omroeporganisatie te gaan. Dat betekent dat zij hun organisaties echt moeten integreren. Uh, en daarmee dus ook een efficiëntieslag kunnen maken. Maar het betekent ook dat de, organisatie die door die of de programma's... die door die uh, gezamenlijke organisatie gemaakt worden... dat die programma's gewoon nog zichtbaar... CARO of NCRV zijn. Dus we zien nog geen beeld. Dit is een programma van CARO. Jazeker, en ik vind dat heel belangrijk... want dat is juist de pluriformiteit uh, waar het kabinet ook aan hecht. Nu uh, heeft de NOS ook wat bezuinigingen te verhapstukken... maar de die zijn, uh, als je dat bekijkt... toch meer aan de beurt, om het zo maar te noemen. Waarom is dat? Nou, je moet rekenen, de omroepvereniging zijn er ook meer natuurlijk. Uh, maar we hebben gewoon heel eerlijk gekeken uh, vanuit een onderzoek... waar kan er bezuinigd worden zonder dat uh, de kwaliteit van de programmering geraakt wordt. En dat onderzoek, dat, dat volg ik. En dat betekent dat er één wat minder uh, moet bezuinigen... dan dat je eigenlijk naar rato zou verwachten. Uh, en de ander wat meer. Uh, maar het is wel het meest objectief en het meest eerlijk ook. Wat gaan nou de kijkers en de luisteraars merken van deze bezuiniging? Ik hoop zo weinig mogelijk, omdat uh, op dit moment... kijkers en luisteraars heel tevreden zijn over de publieke omroep. En wat mij betreft blijft dat zo. Maar er zullen ook pijnlijke maatregelen genomen worden. Dus daar merkt niemand wat van? Ja zeker, uh, tuurlijk als je 200 miljoen bezuinigt raakt dat ook mensen en ontslagen zullen niet voorkomen kunnen worden. even Marsha Bril uh, in gesprek met een tevreden mediaminister minister Den Haagbeleid over Hilversum, dat is misschien wel het echte nieuws. Uh, maar, maar nee hoor, als reactie op de plannen van minister van Bijsterveld hebben BNN en de VARA besloten om het fusieoverleg te staken en zelfstandig te blijven. directeur, directeur van BNN Lucas Goes, goedenavond. Goedenavond. Wat is hier de reden van? Nou, we vinden vooropgesteld uh, de, de plannen van de minister uh, uitstekend. Vereenvoudiging van het bestel. Daar uh, hebben we om die reden al lang geleden de gesprekken met de VARA voor geopend. Daar zijn we echt sterk voor. Maar uiteindelijk uh, moet, moet Binnen ook heel goed kijken naar wat het betekent voor jongerenprogrammering. Daar staan wij voor. En als met name de volging van het contributiegeld uh, uh, op ons afkomt, 15 euro, dat is een verdrievoudiging van 5 naar 15 euro. Dat is voor jongeren... En die zijn lid van BNN. Een hele grote stap. Het is überhaupt moeilijk om uit te leggen om lid te moeten worden van een omroep. Om tv-radio-internet te kunnen gebruiken van BNN. En als je dat nog eens een keer gaat verdrievoudigen. Ja, we hebben dit rondje al een paar keer gelopen in Nederland. We weten hoe moeilijk het is om leden te binden. Om jongeren te blijven binden aan, aan de club. En als dat dan 15 euro gaat kosten. Dan, uh, we hebben het ook laten onderzoeken meteen vanmiddag. Uh, in, een, in een onderzoek van Intermart. Dan gaat zo'n 36% van onze leden gaat opzeggen. Nou, gefuseerd of niet, welke, in welke om, om, omvang dan ook, dan gaan we echt sterk slinken. En dat is slecht nieuws voor de pluriformiteit, slecht nieuws voor de jongere programmering in Nederland. Maar dan hebt u de gelegenheid gehad om de komende jaren met te varen in het publieke bestel te blijven? Ja. Yes. En dan strakelt het over geld. Geld. Uh, als we op leden worden afgerekend, dat betekent dat iets voor je omvang in het volgende, in, die, in een vreemde fase bestel. En als het uiteindelijk ten koste gaat van je omvang en dus het bereik van de jongeren, vinden wij dat slecht nieuws voor BNN en voor de publieke omroep. Is dit een onderhandelingsstrategie op het laatste moment? Nee, wat dat betreft willen wij de brief van de minister met onze achterban nog even heel goed lezen. Het is ook niet het stoppen van de gesprekken, maar uh, we, we, we zien het even aan, omdat ik heel graag met onze ledenraad en onze raadstoezicht naar de effecten van die verhoging van het contributiegeld wil kijken. En dan kijken we nog eens even kijken hoe we ervoor staan. Ja, ik, ik, maar er is toch een alternatief? U kunt dat gewoon niet zomaar uitstappen nu? Nou, ik wil nog niet over de vol, op de volgende fase vooruitlopen. Het is voor, voor nu dat wij... Ja, maar wat is het alternatief? Eh, ...van de brief even goed willen beoordelen. Maar wat is het alternatief? Ja, ook dat wil ik dan betrekken bij die gesprekken. Daar kan ik nog niet op vooruit lopen. Ik wil eerst de effecten. Nee, ja, Maar u stapt de... uit de onderhandelingen met natuurlijk een plan B. Wat is dat? We hebben dit met geen plan B. Wat dat betreft is de brief van de minister Vers. En onze uh, reactie komt er bovenop. Daar wil ik nou even heel goed naar kijken. We willen in ieder geval ervoor zorgen dat in de volgende fase er over het contributiegeld nog eens een keer goed nagedacht wordt. En zo denkt de VARA er ook over? Op dit punt heb ik geen contact gehad met de VARA. We hebben met name onze, onze reactie natuurlijk wel samen. We zijn in gesprek. Dan hou je elkaar op de hoogte van je beslissingen. Maar wij hebben vooral het contributiegeld als, als nummer 1 uit de brief van de minister gekozen. En nogmaals, de vereenvoudiging waar de minister voor staat... Daar zetten we graag onze handtekening onder. En dan met Henk Hagerhoort gesproken, van de, de NPO-baas? Zeker, we hebben goed contact onderling. Ja. Ga ik hem nu vragen, want hij zit hier in de studio, uh, wat hij daarvan vindt. Ja, Meneer mm, uh, Nou, Ik kan de zorg van BNN over de verhoging van het lidmaatschapsgeld die kan ik heel goed begrijpen. Omdat uh, we weten allemaal dat jonge mensen, uh, maar ook minder draagkrachtige mensen, die worden minder snel Lid voor 15 euro dan voor 5 euro. En de vraag is of uiteindelijk het bestel daar een goede afspiegeling mee blijft. Dus dat, maar dat is een slecht punt van de minister? Uh, nou ja, dat, is wel een, dat vind ik een punt van zorg. Uh, en uh, wat mij betreft had dat dan ook niet gehoeven. Uh, maar dat is niet een bom onder de hele vereenvoudiging van het bestel. Wat mij betreft. Uh, dat is een, uh, we zijn een end op weg richting acht omroepen. Op die lijn gaan we ook verder. Uh, en ik ga er ook vanuit dat omroepen... Uh, in, die, in dat voorverder gaan. U, u bent een optimistisch mens natuurlijk. Hier in heel veel dat u ervan uitgaat dat het goed komt. Maar dit is uh, het afblazen van een fusie die eigenlijk al... U, u zat hier een paar weken geleden. Ook in een brief van de NPO was, was beklonken. Ja, maar ik ben, ik ben niet een optimist, want we zien natuurlijk heel veel zwarte wolken op ons afkomen. En ik, ik pleit ervoor dat we de dingen in perspectief blijven zien. In een mediabestel dat 200 miljoen moet bezuinigen, waarin echt hervormd moet worden, waarin grote besluiten aan de orde zijn, uh, uh, moet je de dingen in perspectief blijven zien. En we hebben de hervormingen nodig om de bezuinigingen te kunnen hanteren. Dus linksom of rechtsom, we gaan naar acht omroepen. Uh, dat is ook nodig om uiteindelijk de kijker en de luisteraar niet de prijs te laten betalen. BNN is niet de enige, Pound heeft laten weten, fuseren, geen denken aan. Nee, nou ja, de, de, de brief van de minister is heel helder. Als je als aspirant 150.000 leden hebt, dat is natuurlijk het eerste wat Pound moet doen. Uh, en je wil daarna permanent binnenkomen, dan dien je net als een aantal andere omroepen te fuseren. Gaan ze niet doen, zeggen ze. In dat opzicht zegt u als NPO-baas, uh, ga dan maar naar de commerciële. Nee, dat zeggen we als NPO niet. Ik. ik uh, lees de brief van de minister. Die omarmt een idee uit Hilversum terug naar acht bespelers. Uh, en het is nu aan ons om in gesprek met die minister... daar ook vorm aan te gaan geven. Fusies. Afro, Tros, uh, Vara BNN dus even niet. En Servé, KRO. Uh, een echte fusie, een daadwerkelijke fusie... en geen samenwerkingsverband. Gaat dat echt lukken? Ja, dat, dat moet. Dat is ook de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. Alleen als er echt gefuseerd wordt en er minder bespelers komen... kunnen we. Uh, goedkoper organiseren, maar ook goedkoper programmeren. En dat betekent dat we kwalitatief goede programma's kunnen maken. En daar is wel, dat is waar wij voor zijn. Is die garantie er echt inderdaad, met het verhogen van contributiegeld... maar het verlagen van de subsidie, dat die kwaliteit echt gehandhaafd kan worden? Ja, dat is de belofte die wij doen aan Nederland. En daar sta ik ook voor. Uh, en ik vind dat wij uh, echt aan de kijker en de luisteraar verplicht zijn... om uh, de bezuinigingen die op ons afkomen en die zwaar zijn... niet ten koste te laten gaan van de programmering. Oké, okay, overal in Nederland vallen de klappen. Bezuinigingen, dat gaat ten koste van de arbeidsplaat. Hebt u al berekend hoeveel dat gaat kosten voor de publieke omroep? Hoeveel banen staan hier nu op het spel? Nou, Dat zijn zware klappen. 127 miljoen euro voor de landelijke publieke omroep. Dat gaat om honderden banen. De, ik heb dat rapport wat aan de brief ten grondslag ligt nog niet in detail gelezen. Maar uh, voor onze eigen bestuursorganisatie ga ik al uit van uh, 20% banenverlies. En dat zal uh, denk ik ook het beeld in Hilversum zijn. 20% banenverlies plus natuurlijk het gemekker als ik maar heel onherbiedig mag zeggen, van de diverse omroepen. Nu, Pound, BNN, Vara, VPRO, die boos dus over de internetplannen... Uh, die niet zo makkelijk kunnen worden gedaan. Zijn dat, uh, is dat het nasputteren? omdat heel veel mensen tegelijkertijd wel weten... Nee, dat ze gaan, geen kant op kunnen? daar gaan heel veel terechte zorgen en problemen achter schuil. Maar nogmaals, zie het in perspectief. Er zullen hervormingen van het bestel linksom of rechtsom moeten om uiteindelijk bezuinigingen te hanteren die we zelf opvangen... en niet afwentelen op de kijker of op de luisteraar. Henk Haaggoort, voorzitter van de NPO, de Nederlandse publieke omroep. Hartelijk dank voor deze toelichting. De brief van de minister vindt u op onze site. Dat mag gewoon nws.nl Met alle reacties van de diverse omroep ook daar te vinden. Straks een baan die niet echt te benijden is... minister van Financiën van Griekenland. Kwart over zes, Edwin Gertsen. Hoe staat het op de Nederlandse wegen? Nog 150 kilometer file. De meeste files staan in de regio Rotterdam en in Zeeland. Daar gaan veel mensen op weg naar de Brouwersdam op de N57 voor concertatie. Verder vallen de files op op de A15. Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht staat 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A16 breed daar Rotterdam. Is ook een ongeluk gebeurd. Voor de randweg Dordrecht staat 4 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor Moerdijk vier kilometer file, twee rijstroken zijn daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Het is misschien wel de zwaarste baan van dit moment. Minister van Financiën van Griekenland. Toch accepteerde Evangelos Venizelos de baan vandaag. En dat besluit lichtte hij toe bij de aanvaarding van zijn ambt. Communication athene, Wat zei hij? Nou, alle ogen waren natuurlijk uh, op hem gericht bij de overdracht op het ministerie van Financiën. Hij uh, prees zijn voorganger, Papa Constantino. Uh, hij zegt, ja, die had een enorme last op zijn schouders en ik realiseer me maar al te goed waar ik nu instap. Het is een eer, het is een uitdaging en ik doe het voor het land. Een patriotische plicht, noemde hij het zelf. Uh, ja, Fennie Zellers, uh, die het ministerie van Defensie leidde, uh, zei dat hij uh, wegging om een echte oorlog in te gaan. <laughs> Zo wordt het gepresenteerd aan de Griekse bevolking. En hoe kijk daar naartoe? Nou ja, uh, daar is, die reactie is er natuurlijk nog niet geweest. En Fendi uh, Zellis heeft natuurlijk nog geen echte uh, persoonlijke stempel op het beleid kunnen zetten. Daar is het te vroeg voor. Maar hij heeft wel gezegd dat hij open staat voor uh, voorstellen over het financiële beleid... met uh, andere politieke partijen, de oppositie dus, en ook de Griekse burgers. Dus uh, hij heeft nogmaals gezegd, en dat is niet de eerste keer... dat hij een dialoog wil met de mensen die elke avond op het plein voor het parlement staan. Maar de, de, de beleidsplannen zijn toch helemaal helder? Hij is dan toch de man die toch de plannen moet gaan uitvoeren die zij bedacht... en waar de, uiteindelijk de oppositie toch mee akkoord zou moeten gaan? Precies, en hij heeft natuurlijk heel weinig uh, speelruimte. Hij zal uh, die plannen inderdaad uh, moeten uitvoeren. En uh, ja, we zullen zien uh, hoe hij dat gaat doen. De manier waarop hij dat gaat doen. En hoe hij ja, toch een evenwicht gaat vinden tussen ook uh, de oppositie... De, de mensen op straat, maar ook uh, zijn eigen socialistische fractie. En uh, ja, dat de toekomst zal leren hoe Venizelos uh, als minister van Financiën gaat optreden. Dat is het misschien wel een goede dag geweest voor hem in die zin dat Merkel en Sarkozy, de Duitse en Franse regeringsleiders, sinds vanmiddag op één lijn zitten wat betreft de toekomstige redding van Griekenland, als dat gaat lukken. Geeft dat de Griekse bevolking enigszins vertrouwen dat het wel eens goed zou kunnen gaan komen? Nou, vooralsnog uh, niet hoor, denk ik. Uh, de meeste mensen zijn nog steeds uh, ja, pessimistisch dat het allemaal goed komt. Uh, ze hebben weinig vertrouwen in de toekomst. Uh, dus vooralsnog uh, zie ik uh, nog niet echt een opleving van hoop. Of uh, ja, een betere toekomst uh, in de ogen van de Grieken. En daarmee blijft voorlopig toch nog het water staan aan de lippen van de Grieken. Conny in Athene, dank je wel. Dat geldt niet langer voor de Hetwiegepolder. Die wordt niet onder water gezet. Staatssecretaris Bleken van Landbouw heeft een alternatief gevonden. Hij laat twee andere polders ten oosten van Vlissingen onderlopen. En breidt bestaande natuurgebieden uit. Al jaren werd er gezocht naar een alternatief? De vraag aan Bleker: waarom is dit niet eerder bedacht? Nou, het belangrijkste is dat uh, we voor het eerst een regering hadden... de regering Rutte-Verhagen, die in zijn regeerakkoord had staan... er moet, als het maar eventjes kan, een alternatief komen... voor die Hedwige polder. Een mooie landbouwpolder, meer dan 300 hectare, prima verkaveld... onder water zetten, dat wil deze regering, als het eventjes kan niet. En vanuit dat vertrekpunt is ook de opdracht aan het Onderzoeksinstituut gegeven. Zoek echt in alle hoeken en gaten naar een alternatief. En dat is gelukt. Uh, nu heeft u gekozen voor de Schorren- en, uh, en Welzingerpolder... en het uitbreiden van, uh, van bepaalde slikken en schorren in Zeeland. Maar dan bent u er nog niet qua hectare, want het Wiegenpolder is 300 hectare... en u zit pas op 150. Nou, zitten We zitten met het plan voor fase 1 en fase 2... Ergens tussen de om en de 250 hectare schat ik in. Het kan 240 zijn, kan 260 zijn, kan 230 zijn. Maar we halen 70 tot 90 procent van die 300 hectare... realiseren we naar verwachting met fase 1, fase 2. Dat zal dan allemaal in 2016, 2017 duidelijk zijn. En dan kunnen we dan beslissen hoe we de restopgave moeten realiseren. Is die restopgave 30, 40, 35, 45 hectare... en dan kijken van wat voor slimme manieren zijn er dan om die restopgave ook goed uh, uh, uit te voeren. Nou moet dit kabinet bezuinigen. Dat houden ze iedere week ons weer voor. En dit plan is duurder, toch? Ja, maar het kost de belastingbetaler geen extra geld. Want dat betekent als je iets wil wat duurder is... dan je eerder had bedacht... dan moet je kijken of je kunt bezuinigen in je eigen begroting. Of je bepaalde dingen minder kunt doen. Of je uh, kunt prioriteiten kunt verschuiven. Dat hebben we gedaan. Um... Hebben de Zeeuwen geen problemen mee dat er nu een andere polder wordt ondergezet? Nou, ik begrijp van de commissaris van de Koningin in Zeeland... dat uh, dit plan, waarmee we minder Zeeland onder water zetten... de helft minder dan in het plan van de Hedwige polder... Uh, dat het op minder bezwaren zal stuiten, uh, dat het gevoelsmatig anders ligt. Nou, daarin geloof ik de commissaris van de Koningin. En heeft u al gesproken met de Vlaamse minister-president Chris Peters? Ja. En wat vond hij van het plan? Hij uh, heeft tegen mij gezegd van ja, we hebben een verdrag, dat moeten we respecteren. Daar staat hij Hedwig Polder in genoemd. Maar als jullie een alternatief hebben wat uh, gelijkwaardig is, waar het gaat om natuurherstel. Ja, dan moeten wij dat samen bespreken. Maar u heeft nog niet met hem gesproken vooraf? Ja, ik heb uh, twee, drie weken geleden uitgemaakt. Maar geen akkoord? Nee, dat heb ik hem ook niet gevraagd. Want ik heb gezegd, wij denken in deze richting. En het enige wat ik, je wat ik, je, wat ik doe is, ik informeer je. Uh, en ik hoop dat op het moment dat wij met een plan komen, uh, dat de deur open staat om in ieder geval het overleg daarover te voeren. En ik heb ook vandaag nog met de heer Chris Peters contact gehad en hij heeft mij verzekerd dat als het een uh, reëel plan is, uh, dat we daar dan met elkaar over gaan praten. Maar nu was er een akkoord in 2005 en nu moeten we gaan praten over een nieuw akkoord? Ja. Dat, dat klinkt niet alsof er een snelle einde aankomt. Maar de wereld staat niet stil. Minister Bleker, uh, in gesprek met verslaggever Lars Geerts. We blijven bij Zeeland. Concert at Sea, het tweedaagse muziekfestival... met optredens van Bluff, Anouk en Raccoon. Kortom, de muziek is geregeld. Alleen het weer moet nog mee zitten. Thijs Holtrop loopt er al anderhalf uur rond... en spreekt met de weerman van de organisatie. Op het hoofdpodium zult Bluff Klassiekers... en in de Porto achter het hoofdpodium zit Sue Gennert... de weerman, hier op een laptop... Uh, ziet u precies hoe de regen over Zeeland trekt? Zo te zien hebben we het ergste gehad. Ja, tot een uur of negen is het nu wel uh, zo goed als droog. Misschien nog wel tien uur. laatste berekeningen net van de K&M geven dat elkaar Dat er nou, misschien een klein buitje valt in die tijd. Maar het ziet er vrij goed uit. Voor vanavond, nou, dat is het regenscherm. De windmeting uh, valt mee vandaag. Eigenlijk geen uh, belangrijke uh, rol speelt dat. Wel bewolkt natuurlijk, maar de temperatuur is vrij goed. 16, 17 graden, dus koud is het niet. En ook maar een ja, matig zuiderwindje. Maar zodra hier Anouk dus vanavond het hoofdpodium opkomt, dan gaat het weer flink tekeer? Uh, nou, dat denk ik niet. Maar de kans op een bui bij Anouk neemt wel ietsje toe. Dat is vanaf een uur of tien, dacht ik. er is wel iets meer kans op een bui. Maar veel regen verwacht ik niet vanavond. Ook niet uh, bij Anouk. Heeft u het idee dat bezoekers zich goed voorbereiden op het weer? Nou ja, de EHBO loopt natuurlijk veel rond. En uh, die zeiden dat ze uh, bijzonder goed gekleed waren, de mensen. Uh, goed warm truitje en ook veel poncho's. Je kunt trouwens ook poncho's gewoon kopen hier. Voor een euro, voor één muntje is het dan. Dus uh, dat werkt allemaal prima. Maar goed, die hebben ze nu even niet nodig. Nee. Het is wel natuurlijk een gevaar, hè. Als het heel hard gaat regenen, dat mensen afkoelen. Dat, er, uh, dat mensen opeens naar huis willen, ik noem maar iets. Ja, als natuurlijk het publiek gaat lopen, snel naar de poorten, dan moet je daar de poorten openzetten. Dus het moet echt hard voor gaan regenen hoor. het moet echt koud zijn. Daarom zeg ik ook die 16, 17 graden, dat valt mee. Als de mensen dan een beetje dansen of bewegen, dan blijven ze warm. Dan ja, is het 13 of 12 graden, dan word je echt niet meer warm. Dan moet je echt een jas aan hebben. Dus dat is een groot verschil, die temperatuur ook. En dat wordt van minuut op minuut bijgehouden? Nou ja, van minuut op minuut, dat staat eigenlijk niet in het weer, maar van kwartier <laughs> tot kwartier, 10 minuten, 10 minuten. Zie erbij hoe is het hoe droog is het, wat doet de wind hier. Ja, morgen gaat het redelijk hard waaien, dat moeten we ook in de gaten houden. Letten u ook nog op de muziek? Of letten we alleen maar op het schermpje met het weer? Ja, je hoort alles uh, vrij goed van. Je hoort het hier in de uitzending natuurlijk ook uh, in de Porto binnenkomen. En uh, ik let wel op. En soms als er leuke nummers uh, zijn, dan ga ik even snel door uh, de gates. Met uh, het bandje wat ik dan heb natuurlijk. zit hier backstage. Dan kan je mooi even het festival treinen op. Dan ga je af en toe eens even kijken bij de leuke artiesten. Gesprek met Matthijs Holtrop in Zeeland en het gaat regenen. Dat geldt ook voor de andere festivals dit weekend in Nederland. Uh, misschien moeten ze maar denken hoe het was in 1952. Singing in the Rain, Gene Kelly. Een kleine troost in een herfstachtig Nederland voor het komend weekend. Ik wens u een heel prettig weekend, of dat binnen of buiten is. En geef graag door aan Casper Kooij van Avondspits van WNL. Dag Casper, wat gaan jullie doen? Goedenavond, Tim. Ja, komkommers waar de bacterie, die EHEC-bacterie, toch niet in zat. Die liggen lekker zachter worden bij de telers, maar ze kunnen er nu toch vanaf komen. Dat zo bij WNL. En uh, ook aandacht voor fraude, want steeds vaker is het bestuur of de manager zelf die zich daar schuldig aan maakt. Hou me op Radio 1. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Voor 6.995 euro rijdt u nu een nieuwe Kia Seat. Compleet uitgerust en volledig rijklaar. En begin 2013 betaalt u gewoon de rest in één keer. Of in gelijke termijn. Helder toch? Kia. Waar 7 jaar garantie de standaard is. Let op. Geld lenen kost geld. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl Als je ziet dat de welvaart in opkomende markten groeit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 Een aantal omroepen is ontevreden over de mediaplannen van het kabinet. Voor de VARA en BNN zijn ze aanleiding om de fusiebesprekingen op te schorten... en zelfstandig verder te gaan. Minister van Bijsterveld heeft bekendgemaakt... hoe zij de bezuiniging van 200 miljoen euro wil invullen. Dat betekent onder meer dat ze uitgaat van een publieke omroep... die maximaal uit acht organisaties bestaat. Het midden- en kleinbedrijf krijgt volgend jaar een fonds... voor starters van innovatieve projecten. Minister Verhagen steekt 500 miljoen euro in de fonds. Midden- en kleine bedrijven kunnen geld lenen als ze een nieuw product ontwikkelen. Als het nieuwe product een succes blijkt te zijn... dan betaalt het bedrijf de lening terug aan de staat. Het onderwater zetten van de Hedwiggepolder in Zeeland gaat niet door. In plaats daarvan worden slikken en schorren in de Westerschelde vergroot. Later worden bovendien de schorer- en welzingenpolders... bij Vlissingen onder water gezet. Bij Muntendam in Groningen is een zesjarige zwaar gewond geraakt... door een vuurbal die ontstond toen een sproeiarm van de trekker... waarop hij zat een hoogspanningsmast raakte... De jongen zat met zijn vader en zijn broertje op een trekker en was even afgestapt. Dat zijn de hoofdpunten van dit moment. Het weer. De op dit moment regelt het inmiddels ook al in Utrecht en de provincie Flevoland. En dit regengebied dat vanuit Zeeland Nederland binnentrok... trekt langzamerhand in de noordoostelijke richting, dus richting Groningen. Nou, dat betekent voor vannacht dat we langdurig natte periodes kennen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen overdag de dag lijkt wat droog te beginnen, maar al gauw ontstaan de landinwaarts buien. En in de loop van de dag kan er ook onweer bij ontstaan en windstoten tot zo'n 70 km per uur. Daarbij trekt de wind ook nog eens flink aan. Zo'n stevige, vlagerige wind gaat er morgen waaien. Windkracht 5, vrij krachtig en aan zee krachtig tot harde wind. Het wordt dus zo'n 16 tot 18 graden. En zondag wordt een vergelijkbare dag en er zijn dit weekend behoorlijk wat festiviteiten. Dus als u daarheen gaat is het echt een aanrader om een goed wind- en regendicht jas mee te nemen. Maandag ook nog kans op buien, maar dan loopt de temperatuur langzamerhand weer wat omhoog. En vanaf dinsdag zijn de periodes met zon ook weer wat uitgebreider. ABB verkeersinformatie Er staan nog 120 kilometer file. De meeste staan in de regio Rotterdam. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat voor Zalbommel, 6 kilometer file na een aanrijding. Op de A15 Rotterdam-Gorkum staat voor Sliedrecht-Oost... 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en de Moerdijkbrug... 7 kilometer na een ongeluk. Twee rijstrookjes zijn daar dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A17 Roosendaal-Dordrecht... voor Moerdijk 4 kilometer... Op de A50 arnhem Os staat voor Knoop E-Wijk e 9 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kasper Kooij. Werknemer werk. werk vindt werk minder belangrijk geworden en komkommersteler kom prakken hun product. Wel Lastig praten met een galm op je koptelefoon. Uh, misschien dat ze in Hilversum dat uh, eraf kunnen halen. Want dan kan ik hier gewoon presenteren in Amsterdam. Goedenavond, live vanaf de redactie hier. Bedrijfsfraude wordt steeds vaker gepleegd door de baas. KPMG heeft onderzoek gedaan bij 350 ondernemingen. En de resultaten die zijn verrassend. Gerry Lenting, partner bij Accountantskantoor KPMG. Goedenavond. Goedenavond, Nico. Mijn uh, baas is dus de fraudeur. Ja. Interessante ontwikkeling gaande. Ja, ik heb de man ook nooit gemogen. <laughs> <laughs> um, het betreft een, een onderzoek uh, onder uh, 350 casussen die KKG Forensic wereldwijd heeft onderzocht. En daar lijkt een toename gaande uh, bij de senior manager. De senior ja. Management. ja. Uh, want wat zijn de cijfers precies? Uh, in 2007 uh, kwam 11% procent, uh, van, uh, van de fraude uit uh, de directie of bestuurskamer. Nu is dat uh, 18% procent geworden geloof ik hè? Ja. Ja. En, en, en om wat voor fraude hebben we het dan? Dan hebben we het over uh, de twee vormen van fraude uh, die er eigenlijk zijn. Uh, de diefstal, het uh, ontnemen van geld, als wel. Uh, en dat is uh, zeker bij bestuurders uh, een vraagstuk. Uh, de fraudeleuze financiële verslaggeving. Ja, uh, vervalsing van omzetcijfers bijvoorbeeld. Daarvoor. begrijp ik, ja precies. En, en, en, kunt u, en kunt u daar een voorbeeld van geven van zo'n zaak? Ja, nou, de, het interessante wat u plaats heeft gevonden ten opzichte van het vorige onderzoek is dat de crisis inmiddels is geweest. En uh, waar wellicht uh, in het vorige onderzoek dat plaatsvond in 2007, verliesposten uh, nog wel eens uh, verhuld konden worden door goede positieve resultaten, is dat uh, na de crisis uh, steeds lastiger geworden om uh, verliesposten te verhullen. Ja, en, en, en wat zegt het nou over de betrouwbaarheid van onze directies? Nou, het interessante is dat uh, de kenmerk van de fraudeur die wij onderzocht hebben, die over het algemeen uh, ouder is dan 35 en langer dan, uh, dan 5 jaar bij een onderneming zit, uh, een gedegen kennis heeft opgedaan van, zoals dat zo heet, de interne controlesystemen en hoe de organisatie ja. werkt. Dus vanwege die langere ervaring uh, de mogelijkheid heeft gehad om... Uh, te ervaren hoe het zit en ook die maatregelen zou kunnen doorbreken. Ja, het, het zijn ook de mensen die eigenlijk op zoek moeten gaan... naar betrouwbare uh, personeelsleden, toch ook? Ja, natuurlijk. En uh, het kenmerk van een fraudeur die bewust... een, uh, een systeem van controlemaatregelen wil, uh, wil doorbreken... Uh, is natuurlijk maar de vraag of, nou wellicht ook na de crisis... of daar nog voldoende uh, voor, uh, geld voor vrijgemaakt wordt. Uh, en het natuurlijk veel meer gaat om het gedrag de ja. cultuur binnen de organisatie. Uit uw onderzoek blijkt dat vrouwen het in ieder geval niet doen, hè? Ja, um, waarbij het wellicht uh, in de 350 uh, gevallen die wij onderzocht hebben uh, het 85% uh, een man is geweest. Uh, het mogelijk een, uh, een weerspiegeling zou kunnen zijn van, uh, van de managementposities die uh, die mannen innemen en dat mij altijd wel bezighoudt uh, of het nou uh, de vraag zou kunnen zijn of vrouwen daadwerkelijk slimmer zijn. in ja. de, de dat het bij hun in ieder geval niet opvalt. Mm. Ja, uh, u heeft onderzoek gedaan, vijf Nederlandse gevallen, daar ging het vooral om geld. Hè? Uh, zijn wij in Nederland erger daarmee dan vergelijken met andere landen? Nee, wij zijn niet erger. Um, het interessante is dat uh, het ook gewoon in Nederland gebeurt en het overal gebeurt. Uh, de vijf gevallen uh, spitsen zich niet toe op een bepaald type bedrijf of een bepaald type persoon. Uh, maar waar het in Nederland uh, wel interessant is dat in alle vijfde gevallen er signalen waren, voorafgaand er signalen waren, uh, dat er uh, mogelijk fraude zou kunnen zijn. En die zijn niet tijdig opgepakt. Nee. Gregie Lenting, u bent zelf uh, partner bij KPMG, dus ook baas? Ja, en boven de 35. En boven de 35, dus u doet er ook aan hè, aan fraude. Hm, dat zou heel jammer zijn als dat zo is. Maar <laughs> ja. uh, de cultuur is een belangrijk goed, uh, denk ik, en ook voor een organisatie zoals KPMG. Hartelijk bedankt. Lichaamsbeweging bij het UWV, dat uh, zometeen hier bij uh, WNL. Eerst 333 punten en dan heb ik het over de AEX, die is gesloten. Dat 0,2% in de plus. Hans Oudshoorn van uh, Alex Vermogensbeheer, goedenavond. Goedenavond, uh, heer Kooi. Hallo. Um, uh, toch nog in de plus, hè? Aan het einde van de week. Nou, aan het einde van de week, als je het vergelijkt met uh, vorige beursweek... toen ja. sloot op 333,83. En vandaag, nou ja, 333,11. Dus een heel klein minnetje ten opzichte van vorige week. Maar een, een miniem plusje ten opzichte van... Uh, ja, gisteren. Ja. En, Vanmiddag zag het er eventjes anders uit, want toen stonden we toch weer uh, ja, het voortslepende Griekse drama op 329 punten. Maar vanaf een uur of elf zag je een kentering uh, sowieso de expiratie van de Eurostox50. Die trok de, uh, de markt omhoog, maar ja, uiteindelijk ook misschien een heel klein lichtpuntje uh, ja, voor wat betreft een oplossing in Griekenland. Uh, maar wat, uh, wat, wat trok de beurs omhoog? Nou, ik denk uiteindelijk ook Griekenland. Uh, en uh, ja, de Duitsers en de Fransen hebben eigenlijk aangekondigd... joh, we willen een, uh, een oplossing hebben voor de problemen. En zo snel mogelijk willen we concrete afspraken daarover maken. Ja. En dat gaf wat rust uh, in de markt. Ja, aankomende zondag hè, komen de EU-ministers weer bijeen, bij, bijeen. En dan moet er uiteindelijk ook weer eindelijk duidelijkheid komen. Want daar zijn we aan toe, hè? Ja, daar zijn we zeker aan toe als beleggers. En uh, maandag komen de 27 schatkistbewaarders ook bij elkaar... En er gaan wat geruchten in de markt dat ze 150 miljard nou ja, in de economie willen pompen. Dat is ook wel nodig, want anders is het land in juli failliet. Het gaat niet zonder slag of stoot. Als je kijkt naar Duitsland, die wilde in eerste instantie ook een bijdrage hebben vanuit de private sector. Nou, dat leefde al wat gemor op. Maar nu heeft Merkel aangegeven van ik vind de oplossing belangrijker. En wat die oplossing uiteindelijk gaat worden, nou daar zijn ze het in hoofdlijnen over eens. ...hebben ze door naar te schemeren naar de, uh, de markt. En uh, het is in ieder geval wel overgenomen ook door uh, de Grieken. Uh, de kerstversie minister van Financiën, Venizelos, heeft uh, aangegeven... ...ja, ik uh, neem deze taak op, maar dat doe ik voor mijn land. En ik ga wel pijnlijke en moeilijke beslissingen nemen. En ja, uh, dat zal hij wel moeten doen. Maar de Grieken zijn nog wel een beetje aan het muiten. Dus ik hoop dat hij ze in ieder geval uh, ook uh, met het gezicht de goede kant op kan krijgen. Ja. Spelen er volgende week nog meer zaken waar je op gaat letten? Nou, het is met name Griekenland. En ja. ik ben echt benieuwd wat er uh, uh, zondag en maandag uit gaat rollen. En ja, dat moeten we als markt dan eerst maar eens even gaan verwerken. Hans Oudshoorn van Alex, fijn week einde. Insgelijks. WNL, we zitten ook op Twitter via @avondspitsWNL. Waarom werken we eigenlijk? Uh, de betekenis van ons werk. Daar zo meteen aandacht voor. Eerst tijd voor de vrijdagmiddagborrel, de vrijmibo van onze Wieger Hemmer. Vandaag op de jaarlijkse sportdag van het UWV-werkbedrijf. Die moet overigens stevig bezuinigen komend jaar. Voor wie is dit de laatste stormbaan? En wie mag volgend jaar weer het sportpark in? WNL's Wieger Hemmer, die rende mee. Het is gewoon een leuke dag om met elkaar ontspannen bezig te zijn. Ik zie hier bijvoorbeeld op dit veld uh, in totaal 12 mensen staan. Hoeveel van hen zie ik er volgend jaar opnieuw? Ja, de meeste wel, uh, denk ik. Maar niet allemaal, uh, nee. Er moet afscheid worden genomen. Bent u daar ook al mee bezig op het werk? Ja, heel duidelijk. Wij voeren zelfs gesprekken met mensen. Het ziet er zonder uit. Want u zit in het management bij het UWV? Ja, ik ben adzieningsvestingsmensen, de vestiging Tilburg. En daar zijn wij druk mee bezig op dit moment. Dat is eigenlijk heel raar dat het UWV... Dat zelf natuurlijk opgericht is om zich bezig te houden met de reïntegratie van mensen. Nu eigenlijk ook zich bezig moeten houden met de reïntegratie van eigen personeel. Ja, maar ook dat zouden we moeten kunnen. Ja, dat denk ik wel. <laughs> ja. Ja. Ja. Wat zegt u dan tegen mensen? Wat is de boodschap die u meegeeft? Nou, je, kan, je kan nog niet heel concreet zijn. Ik bedoel, je weet nog niet wie eruit gaat en, en wie kan blijven. Uh... Zorgt dat ook voor onrust op de werkvloer? Ja, het begint wel te komen. Maar de, ja, het is eigenlijk een open vraag aan een hoop mensen. Van, goh, ja, als je uh, toch iets anders zou willen... is dit misschien wel het moment om eens uh, heel serieus rond te gaan kijken. Er zijn er ook wel wat mogelijkheden om... Waar kunnen ze naartoe? Uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat is per persoon verschillend. Maar dan zegt de, de Raad voor Werk en Inkomen... nog niet ja. zo heel lang geleden... jullie moeten je eigenlijk minder gaan richten op kans... Kansloze mensen. Hebt u ze wel eens ontmoet, die kansloze mensen? Vaak genoeg. Ja. ja, dat is zo moeilijk om te zeggen. Weet je, uh, uh, dezelfde persoon die kan, kan dit jaar kansloos zijn. En over twee jaar, grote vergrijzing, gaan een hoop mensen met pensioen. Kan niet nu kansen hebben? Maar als je oud bent, boven de 60, ben je dan kansloos? Uh, dat wordt wel heel lastig. Zo, ja, u klant zich aan me vast. <lacht> Ik heb het al nog een beetje als redder kunnen fungeren. Ja, ze zeker, zeker weten, dankjewel. Hebt u die reddingsboei op dit moment ook nodig? Ik bedoel, daar gaan bezuinigingen plaatsvinden bij het UWV? Ja, klopt. Ik heb hem niet nodig. Dus het is toevallig een andere afdeling. Welke afdeling werkt u? Van de ziektewet. Ik roep de mensen op die ziek zijn en ik heb telefonisch contact en ik verwerk de gegevens. Dat soort zaken. Wordt er veel bij u op de werkvoer gepraat over die bezuinigingen. Ik bedoel, de helft van het budget. Ja. Ja. Daar wordt de streep door gezet? Ja, tuurlijk. Daar wordt wel over gepraat, ja. Maar ja, we hebben al zoveel meegemaakt. Hè? Oh? Ja. Weer, weer veranderingen, weer uh, samengaan en weer reorganisaties. Dat houdt niet op. Gaat door, gaat maar door. Heb je daar een, een manier voor ontwikkeld om daarmee om te gaan? Uh, ja. Ik maak me daar niet meer druk om. Ik maak me daar pas druk om als, het, uh, echt, als ik er echt voor sta. Anders word je gek. Zijn er al mensen gek geworden bij u op de wijfvloer? Mm, niet in mijn directe omgeving, maar er zijn zeker mensen door overspannen geraakt, ja. Ik, uh, ik wacht af. Is bijna een leidzame houding, hè? Ja, eigenlijk wel. 2500 UBV'ers bij elkaar. Is dat een garantie voor gezelligheid, meneer? Absoluut. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja. U bent ook een stel? Ja. Wij zijn getrouwd samen, heel toevallig. En elkaar op de werkvloer ook ontmoet? Ja, ja, ik zit bij inspectie, handhaving. Hoe lang zit u daar nog? Want dat is natuurlijk de vraag, hè? Nou, ik hoop heel lang. En ik verwacht ook wel heel lang omdat ik de beste ben. U bent de beste? Hè? Ja, absoluut. Dus als ik werk zoek, moet ik naar u toe? Ja, dan moet je naar mij toe komen. Okay. Uitgesport? Ja, toch wel. Met een dus, uh... plezure. Blessure? Ja, ja. Ik was uh, onderuit gegaan met skaten. Moet u nou de ziektewet in? Nee, nee. nee absoluut niet. Maar nee, daar nee, weet u wel eens van, toch? Ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja, ja. U houdt zich bezig met reintegratie? Ja, onder andere. Als u is die mensen in Nederland, die op dit moment luisteren... die hmm. zonder baan zitten, een ja. tip zou moeten geven. U kunt dat. U hebt zoveel jaren ervaring. Wat zou die tip zijn? Ja, we... Er moet wel werk zijn natuurlijk. Hè? Dat is het probleem. Er zijn nog halen. steeds vacatures in het land. Ja, maar die worden vervuld uh, aan goedkope arbeidskrachten. Als je ze allemaal van, uh, van buiten Nederland naar binnen haalt, dan... Uh... Maar dan pas je, je, ja, dat... je, je pas je verhaal er wel op aan. Maar als je je ogen open doet dan... Uh, als je het verhaal aanpast, bent u dan wel eerlijk? Mm, ik denk het niet. Maar ja, wie is er eerlijk? Is de politiek eerlijk? U zegt, ik belazer de mensen eigenlijk. Mm, dat wil ik niet direct zeggen, maar... Min of meer? Uh, je... Ik denk niet dat het 100% safe is wat je, wat je de mensen te vertellen hebt, nee. Want u zegt dat ze misschien een baan kunnen krijgen, terwijl u weet, het is niet zo. Nee, ja, dat is gewoon waar, ja. Het is gewoon een gegeven. Het UWV, dat is een bedrijf waar nogal de nodige kritiek op is ontstaan. Ja. Welke kritiek deelt u? <laughs> ja, dat is wel lastig. Niet zo heel veel, want ik vind veel meer dat ze in positieve zin in het beeld moeten komen, dus. Maar er zijn wel te veel regeltjes. Maar met die regeltjes kun je spelen. Dus, uh, ja. Uw werk is dus spelen met een overschot aan regeltjes. Ja. Precies. Maar u zei, het moet positiever in het nieuws. Ja. Ik geef u vijf seconden. We heel veel goede dingen ook te doen. En uh, zolang er nog steeds mensen de deur uit gaan met uh, na het vertellen van het slechte nieuws. En dan toch uh, zeggen bedankt voor dat fijne gesprek. dan uh, Goed gesprek en een luisterend oor. Daar uh, zijn de mensen soms al heel blij mee. Was dit ook al, hè? Goed gesprek. Was dit ook al, ja. Dank u wel. Ja, geniet van de dag. De Vrijmiebo van Hemmer: Leef je om te werken of werk je om te leven? Dat is een goede vraag en die vraag die komt ook van Frank van Luik. Die heeft zich dat ook afgesteld. Goedenavond. Welkom in uw redactie. U startte al in 1983 het onderzoek Waarom werken wij? Ja. En nu heeft u een nieuw onderzoek gedaan. Met dezelfde uh... vraag. Ja, nou, het, het, het is iets minder prozaïs dan het lijkt. In 1983 was ik student. En toen was ik assistent bij iemand die deed onderzoek naar de betekenis van werken. Die heeft het eigenlijk nooit afgemaakt. En een paar jaar geleden dacht ik, dat is toch ook zonde. Al die data uit 1983, die liggen er nog. Weet je wat, we doen het nog een keer over. Ja. En wat blijkt? En dan blijken twee dingen die ik zelf in ieder geval heel opmerkelijk vond. Eén is, in die 25 jaar zijn we werken minder belangrijk gaan vinden... Dus werken neemt een minder centrale plaats in, in ons leven. We vinden andere dingen belangrijker dan werken. En het andere wat opvallend is, is dat we binnen werk geld steeds belangrijker zijn gaan vinden. Ja. Laten we die twee dingen even apart behandelen inderdaad. Werk is minder belangrijk geworden. Ja. Uh, ik kan me dat haast niet voorstellen, Werk is toch een way of life. Ja, maar als je bijvoorbeeld aan mensen vraagt... van nou geef nou eens punten aan een aantal dingen in je leven. Bijvoorbeeld aan je werk, aan je gezin en aan je vrije tijd, om dat te noemen. Dan was het in 1983 zo. Het gezin eindigt op de eerste plaats. Toen kwam werk op de tweede plaats en vrije tijd op de derde plaats. En nu is het zo, het gezin nog steeds op de eerste plaats... Ja. maar vrije tijd op de tweede plaats en werk op de derde plaats. Wat zegt dit? Ja, dat verwerkt dus minder. Belangrijk zijn gaan vinden ja. met elkaar. En op zich zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... dat um, de band met heel veel organisaties wordt losser. He? Organisaties nemen heel gemakkelijk afstand, afscheid van mensen. Ja. Heel veel mensen worden als een soort ding behandeld. Ja, dan denk ik als mijn werkgever mij als een ding behandelt... dan ga ik mijn werk natuurlijk ook als een ding ja. behandelen. Ja, dat hadden we gisteren in onze uitzending in de avondspits. hadden we aandacht voor uh, het feit dat we in de toekomst... Uh, minder lang bij een en dezelfde baas blijven. Ja. Maar ook uh, vaker van beroep ook, uh, ook wisselen. Het past ja. wel in de trend natuurlijk. Ja, dat past, uh, dat past heel erg in dit verhaal. En op zich is dat natuurlijk ook wel logisch. Kijk, werkgevers vragen flexibiliteit willen een flexibele schil van mensen vaak, een kern van vaste mensen... en een soort flexibele schil er omheen ja. ja, dan als de band vanuit mijn werkgever niet heel sterk is... Ja, dan zal dat vanuit de werknemer natuurlijk ook heel vaak niet zo het geval zijn. Het klinkt wel minder gepassioneerd hè, als het gaat om werk dan dus. Ja, ja. ja. maar je kunt, het ook, je kunt het ook in positieve zin zien. Hè? Vroeger was het zo dat werk was heel belangrijk en dat was een belangrijke bron van sociale contacten. Je kreeg waardering en erkenning erdoor, enzovoort, enzovoort. En dat betekent dus dat als je geen werk meer had... dan was het ook hartstikke vervelend viel je in een zwart gat. Ja. Nou, Als werk nou minder belangrijk wordt... en als je bijvoorbeeld ook heel makkelijk sociale contacten... niet via je werk opdoet, maar op een andere manier... dan is verlies van werk misschien ook minder erg. Dat ja, heeft misschien ook wel wat te maken met de rol van internet erbij. Kan ik me zo voorstellen. Ja, ja. Uh, maar dit kabinet wil heel graag dat we allemaal aan het werk zijn. Ja, maar dat willen ze natuurlijk vooral vanwege de financiën. Ja. Daar gaat het gewoon om met geld. Ja, precies. Is de, is de schaamte ja. misschien ook wel vanaf van, van werkloos zijn? Nou, dat weet ik niet. Kijk, uh, wat wij gedaan hebben is natuurlijk onderzoek onder hele grote groepen. Ja. En je vergelijkt gemiddeld dus met elkaar. Ja. Maar daarbinnen zijn er natuurlijk nog best grote verschillen. En ik denk, in het algemeen is het wel zo dat werklozen minder gelukkig zijn dan werkenden. Is er nog een verschil tussen mannen en vrouwen? Er is verschil tussen uh, mannen en vrouwen. Uh, dat is niet heel erg groot. Maar het grappige is wel dat de vrouwen die werken... werk gemiddeld genomen wat belangrijker vinden dan, uh, dan mannen bijvoorbeeld. Hmm. Ja. En, en u zei net ook wat anders. Namelijk dat we geld belangrijker ja. zijn gaan vinden. Ja. Ja. Uh, Zitten we hoger, vaker hoger in de boom bij onderhandelingen? Mm, nou, dat, ja, dat zou ook mee kunnen spelen. Het grappige is dat we ook gekeken hebben naar... is er nou een verband met het, de hoogte van het inkomen en het belang van geld? En dan zou je in eerste instantie denken... Van, nou, naarmate ik meer verdien, zal ik geld wel minder belangrijk gaan vinden. Maar dat is niet zo. Nee. Dus eerder geldt het omgekeerde. Hoe meer ik verdien, hoe belangrijker ik geld vind. Dus we hebben nooit genoeg. Ja, Nou ja, dat blijkt ook wel. Want wij vinden vrije tijd kennelijk nu ook belangrijk geworden. Hm. Ja, daar hebben en dat, we ook nooit genoeg van. Precies, daar hebben we ook niet <laughs> ja, genoeg van. Maar dan heb je ook geld nodig om, om daar geld, te kunnen ja, de, besteden. De, de meeste ook. vrije tijdsbestedingen zijn erg duur. Ja, precies. Ja, ja. Um, uh, uh, uh, uh, uh, toch toch wel opvallend, hè uh, dat, uh, dat salaris. Het uh, ja, ja. uh, nou, grappige is ook dat er is een hele beroemde vraag wat dat betreft. Dat heet de loterijvraag. Nou, ja. Zo'n fameuze vraag van wat zou u doen als u de loterij zou winnen... of een erfenis zou krijgen... en u zou de rest van uw leven heel comfortabel kunnen leven... zonder verder te werken. Dan zei in 1983 iets van 13 ik stop met ja. werken... en nu zegt maar liefst bijna 24 ik stop met werken. In 1983 was het nog zo dat 42% in dezelfde baan zou blijven werken. Nu is dat nog maar 15%. Zo. Dus daar ook blijkt ook, werk heeft steeds meer een instrumentele functie. Namelijk, het is een middel om geld te verdienen. En als ik geen geld meer hoef te verdienen, nou dan stop ik dus. Of ik ga in ieder geval iets anders doen. Ja. In de jaren 80 was het ook crisis, hè? Toen ging het ook met de arbeidsmarkt niet zo nee, uh, heel Nee. Daarom is het nee. interessant om die ja. cijfers ja. naast elkaar ja. te leggen. Ja. Uh, maar we verdienen nu uiteindelijk wel meer dan toen. Hè? We verdienen nu zeker meer. Ja, Maar de prijzen zijn natuurlijk ook iets hoger. Maar de welvaart is natuurlijk ook enorm toegenomen. Ja. Ja. Uh, u doet dus in feite uh, al 28 jaar hetzelfde werk. Ik ben een uitzondering, ja. Ik ben een van de directieleden van LTP, een HR-adviesbureau. En daar zit ik ook al sinds 1983. Kijk, ja. kijk. Heel goed. Dus ik pas niet in mijn eigen onderzoek. Nee, dat niet. Nou goed. Uh, fijn dat u wilde komen. Dank u wel. Bedankt. We gaan het hebben over de komkommers. Uh, de gedupeerde tuinbouwsector die wordt uh, geholpen momenteel. Um, want uh, zij uh, hadden natuurlijk last van de EHEC-bacterie op uh, de groene groenten. Wouter de Heij van TopPV, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, wat, uh, wat doet u voor de komkommer-telers? Ja, ik was een paar weken geleden bij relaties van mij... en er werd uh, 500.000 kilogram komkommers weggegooid. Ja. En toen reed ik terug en toen dacht ik... het is toch wel verschrikkelijk hè, dat in verband met... Uh, een erge ramp in uh, Duitsland, maar tegelijkertijd ook miscommunicatie rondom een product, in dit geval komkommer. Dat er zoveel gewoon hartstikke mooi Nederlands uh, groenproducten weggegooid. Ja. Dus, dus uh, een beetje, beetje spontaan dacht ik zo, s'avonds laten we eens een hoeveelheid uh, uh, duizenden kilogrammen weghalen en laten we daar eens uh, een smoothie van maken. Een smoothie. Ja, dus uh, zo is kom op ontstaan. Ja. Komkommer smoothie. Komkommer smoothie. Ik kan er ook soep van maken, zag ik net op internet ook hè, van komkommers. Daar een fantastische caspatche er ook van maken. Dat ja. klopt helemaal. Ja, ja. Maar wij hebben gekozen voor een, voor een smoothie. Ja. Um, en die uh, groenten kunt u natuurlijk relatief nog goedkoop opkopen ook? Ja, wat we gedaan hebben, dit is een, een zogenaamd actieproduct. Dus we hebben een kleine tiental organisaties gevraagd om geheel belangeloos ingrediënten, flesjes, productiecapaciteit ter beschikking te stellen. En we hebben nu uh, in de loop van de komende twee weken gaan we 10.000 liter maken. Dat zijn 40.000 flesjes. Ja. En die hebben we eigenlijk verkocht aan andere sponsoren. En dat betekent dat de inkomsten die hierop gegenereerd worden, dat die uh, volledig in een wat heet een innovatieproject voor de commerce sector gestoken gaat worden. Ja. En uh, ja, daarmee is er dus een, een volledig uh, uh, ja, neutraal budgetneutraal project waarbij iedereen belangeloos eraan meewerkt. Ja, maar wie betaalt één... dit dan? Dat dus zijn dus alle, alle uh, sponsoren die, die leveren tijd, of, of machines, of in dit geval komkommers aan. Ja. En aan de andere kant zijn er dus uh, sponsoren die, uh, die producten gekocht hebben. En die stellen die producten gratis ter beschikking voor het Nederlands publiek. Dat wordt volgende week vrijdag als eerste aan het uh, uh, leker uitgedeeld. Ja. Daarna ook uh, op de grote steden aan het grote publiek. En de inkomsten die gegenereerd worden voor die sponsoren, dat gaat over vele tienduizenden euro's... die gaat uh, in een komkommer-innovatiebericht gestoken worden. En daar mag de sector iets moois mee doen. Nou, dat is een mooi initiatief. Uh, en, en als Bleker nou een, een, een slok neemt, wat, uh, wat proeft hij dan? Dan proeft hij een heerlijk uh, komkommer, een beetje zoet... want er zit ook een klein beetje suderange in... Uh, drankje wat, uh, wat heerlijk fris is... en wat uh, helemaal met, uh, met mooie Nederlandse tuinbouwproducten gemaakt is. Er zit ook suderange in? Ja, we hebben er een beetje sudranje in moeten doen. Als je een komkommer uh, pureert, dan, uh, dan wordt die erg dik. En, mm. uh, wij doen alles, inclusief de schil zit in het drankje. Dus we hebben een klein beetje, ja wat heet aangezoet, met een klein beetje vers gepeste sudranje. Oh, dus de sinaasappelteler heeft er, of plukker die heeft er ook uh, baat bij, behoor ik al. Uh, het is, het is een, uh, een helemaal natuurlijk met twee ingrediënten, helemaal vers gemaakt drankje. Wat yeah. uh, helemaal past binnen, binnen deze tijd. En, uh, wat de komkommer gelukkig weer uh, hopelijk op een op een positieve manier op de kaart zet. Ja, nu wil ik niet nou, de... opspelen hoor. Maar die komkommers die zijn intussen nou wel een week of drie of misschien wel een maand oud. Zijn die nog wel goed? <laughs> Deze komkommers die hebben wij ingevroren. En uh, die zijn inmiddels weer ontdooid En daar is dus helemaal niks mis mee. Ze oh. zijn uh, een kleine tien dagen tot dit moment. Ze zijn zelfs wel goed om te eten. Ik dacht dan zijn ze al lekker zacht uh, voor de smoothie. Ja, voor de smoothies kan dat prima. Als er gewoon een komkommer in de vriezer, zit, dan gaat het natuurlijk niet goed. Maar voor de smoothie gaat het helemaal goed. Ja. Uh, nu ging het uh, uh, niet alleen om komkommers, maar ook om tomaten. Ja, ja, ja het is natuurlijk zo dat uh, ja, vanwege de, de, de EAK-aferen in Duitsland... Uh, er advies is ge geweest om een, een hoeveelheid groentes überhaupt niet te eten. Het is natuurlijk erg zonde en niet zo gezond om uh, geen groentes uh, te willen eten. Nee. Maar dat betekent dat ook, uh, ook tomaten en, en paprika wel degelijk geleden hebben... Uh, in ieder geval de verkoper daarop uh, ja, maar uh, u maakt de... geen tomaten smoothie hè? Nee nee, nee nee nee de komkommer is wat dat betreft symbool voor eigenlijk uh, ja, het persoonlijk leed wat er bij veel tuinders is uh, uh, uh, uh, het, het is een symbool voor het feit dat er zoveel mooi goed voedsel wordt weggegooid en uh, nee, we houden het bij de komkommer het is een eenmalige tijdelijke actie en uh, uh, spijtig genoeg voor de tomaten ja. Telen zijn we niet plan om met wat tomaten te doen. Hoe lekker en hoe mooi ook een tomaat kan zijn. Nou ja, misschien uh, voor iemand anders een leuk initiatief. Uh, op Twitter te volgen, hè? Aperstaatje, kom op nu. Kom op nu en op internet natuurlijk. www.komop.net. Ja, uh, dan kan je kijken waar je zo'n smoothie op. kan krijgen, toch? Ja, vanaf ja. volgende week vrijdag dus, op een paar, paar grote steden... worden er uh, enkele tienduizenden uitgedeeld. En in de weken daarna zullen we zeker nog een paar leuke befrissende acties uh, uh, doen. Hartelijk bedankt. En uh, Hartelijk, eet smakelijk hoor. alvast. Dat is Wouter uh, de Heij van Top BV. Zometeen meer culinaire nieuws in het uh, eetprogramma Mangiare. Dat na 7 uur. En uh, maandagavond is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Wat ons betreft dus tot dan en tot die tijd op het internet via avondspits.fm. Een heel fijn weekend. Voor Bakker Nederland. Omroep WNL. Wat betaalt hij voor huur? Ja, dat is een 300 euro per maand. Maar per persoon? Per persoon, dus ja. 6 per persoon. keer 300. Ja. Dus er wordt 1800 euro ja, voor deze kleine. Dat houdt uit euro. Daar kan je in een grachtenhuis voor huren. Goedkope Poolse werknemers wonen in dure containerwoningen. Tot onze spijt uh, hebben we nog nooit kunnen verdienen op huisvesting. Hebben we altijd nog geld op toe moeten leggen. Polen. De nieuwe gastarbeiders. Als ik naar uh, Turkse en Marokkaanse migratie kijk, zie ik ook arbeidscotters voor turkse Marokkaanse mannen. Ik zie de geschiedenis komt terug. Argos, morgen. Van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Jonge werknemers zijn snel en flexibel inzetbaar. Jonge werknemers zijn ambitieus en bovendien extreem leergierig.